9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. SNS Reaal gaat op zoek naar private investeerders. Dat meldt de bankverzekeraar in een persbericht. SNS gaat niet expliciet in op een mogelijke overname van de bank. Als het lukt om investeerders te vinden, zal het bedrijf nieuwe aandelen moeten uitgeven. Of het allemaal gaat lukken is volgens SNS nog niet duidelijk. SNS Reaal heeft grote financiële problemen vanwege slechte leningen bij de vastgoedtak. Het bedrijf onderzoekt een mogelijke afsplitsing van de vastgoedactiviteiten. Nederlandse en Belgische parlementariërs krijgen vandaag in Brussel tekst en uitleg over de problemen met de Vira. In de gezamenlijke hoorzitting hopen ze erachter te komen wat de grootste problemen zijn rond de hoge snelheidstrein. De Kamerleden uit Nederland en België spreken onder andere met vertegenwoordigers van de NS en het Belgische spoorbedrijf NMBS. Mensen met een auto die populair is bij dieven gaan waarschijnlijk meer verzekeringspremie betalen. Dat verwachten de Stichting Aanpakvoertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Het aantal diefstallen van auto's van drie jaar of jonger is het afgelopen jaar met bijna 9% gestegen. En dat levert de verzekeraars een extra kostenpost op van ongeveer 30 miljoen euro. In Duitsland en Groot-Brittannië werken verzekeraars met een risicoafhankelijke premie. Volgens directeur Wesselink van de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit gaat het in Nederland ook die kant op. Brazilië heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na de brand in een nachtclub in Santa Maria. Bij die brand kwamen 233 mensen om het leven, vooral jongeren. De eerste slachtoffers worden waarschijnlijk vandaag al begraven. Meer dan 100 nachtclubbezoekers liggen in het ziekenhuis. De Braziliaanse president Rousseff heeft een bezoek aan Chili afgebroken en ze heeft gewonden in het ziekenhuis bezocht. China overweegt het verbod op spelcomputers op te heffen. Volgens de Chinese staatskrant wordt daarover op hoog niveau overlegd. In 2000 besloten de Chinese autoriteiten om spelcomputers van bijvoorbeeld Nintendo en Sony in de band te doen. Ze zouden schadelijk zijn voor de ontwikkeling van jongeren. En nu vindt het ministerie van Cultuur het tijd dat de markt open gaat. Na het bekend worden van het nieuws schoten de koersen van Nintendo en Sony omhoog op de beurs van Tokio. Dan het weer nog. In het zuiden wat regen. Vanmiddag droog en zonnige periode Het wordt een graad of zes. In de loop van de avond trekt de wind aan en gaat het regenen. Ook morgen is het herfstachtig met veel wind. Een periode met regen. En het wordt ongeveer tien graden. ANWB Verkeersinformatie. In het hele land zijn de lokale wegen nog plaatselijk glad door opvriezing. 38 files nog. Iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. De meeste zijn nu vrij snel wat oplossen. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij Vinkenveen. Daar staat nu 2 kilometer file. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Bathoeverdorp 4 kilometer. Op knooppunt Bathoeverdorp is de verbindingsweg naar de A4 richting Amsterdam afgesloten na een ongeluk. De langste file op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 8 kilometer. En na een ongeluk op de A50 van Os naar Eindhoven bij de afrit Zeeland 3 kilometer.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 Ga snel naar de Citroën dealer of kijk op Citroën.nl. Citroën, creatieve technologie. Ondernemers kijken anders met Office Basis van Ziggo. Het alles in één pakket met supersnel internet, televisie en telefonie. Bel 0800-0620. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Marcel Oosten. Goedemorgen, SNS Reaal wil alles uit de kast halen om uit de problemen te komen. De inspanning van SNS Reaal is gericht op een scenario... waarin ook wordt deelgenomen door private investeerders. En André Meijnema houdt straks de koers van SNS in de gaten... want in dat geval van private investeerders... zullen er ook nieuwe aandelen uitgegeven worden. In Rusland beginnen ze een rechtszaak tegen iemand die al is overleden... en Brazilië is in diepe rouw naar de brand in de discotheek. De meeste bezoekers van die nachtclub in Santa Maria waren tussen de 16 en 20 jaar. In een gymzaal worden de slachtoffers geïdentificeerd door familieleden. En onze correspondent Mark Bessems is op weg naar Santa Maria. Uh, Mark, er is nog altijd verwarring over het aantal doden en gewonden. Wat hoor jij, wat is de laatste stand van zaken? Ja, er is inderdaad nog steeds. Uh, er zijn nog wat tegenstrijdige berichten over het exacte aantal doden. Maar gisteravond heeft de politie een lijst gepubliceerd. En daarop stonden de namen van wat ze toen zeiden, alle 231 uh, doden. Nou, vannacht zijn er in het ziekenhuis nog drie jongeren overleden. Dus daarmee zou het dodentaal volgens de meeste media hier zijn opgelopen tot 234. Ja, en die identificatie van uh, de stoffelijke resten, uh, is dat moeilijk? Hoe, hoe verloopt dat? Nou, uh, verreweg de meeste slachtoffers uh, van uh, de gisteren die zijn omgekomen door rookvergiftiging of door dat ze zijn uh, vertrappeld... Uh, uh, tijdens uh, de paniek die uitbrak. Nou, ze zijn dus niet heel moeilijk te identificeren... Uh, en voor zover uh, duidelijk zijn alle gewonden, of alle mensen die dus in de discotheek om het leven zijn gekomen, ook uh, inmiddels geïdentificeerd. Die lijst van 231 namen van gisteren. Uh, onduidelijk is alleen of alle mensen die in het ziekenhuis liggen inmiddels ook al zijn ge geïdentificeerd. Dat is nog niet helemaal uh, duidelijk. Daar zijn tegenstrijdige berichten over. Ja, de meeste mensen dus gestikt. Um, hoe kan het dat ze zo lang daar zijn binnengebleven? Wat, wat is daar inmiddels over duidelijk? Nou, wat wel zeker is, is dat uh, de verhalen die gisteren uh, al een beetje naar buiten kwamen, uh, grotendeels uh, toch wel kloppen. De politie heeft bijvoorbeeld bevestigd dat er uh, in de eerste ogenblikken meteen na het uitbreken van de brand, dat de portiers van de nachtclub die deur hebben dichtgehouden. Kijk, in Brazilië is het zo dat je zo'n soort feest dan betaal je uh, achteraf. Je, je krijgt een soort briefje als je binnenkomt, daar worden alle uitgaven op genoteerd en dan vertrek je en dan uh, hoor je te betalen. Nou, toen de portiers kennelijk nog niet door hadden dat het heel erg ernstig was, hebben ze dus die deuren uh, een paar uh, ogenblikken in ieder geval dichtgehouden. Uh, en de politie kwam daardoor ook bij, of de brandweer kwam daardoor ook bij het uh, bergen, bij de reddingswerkzaamheden, echt uh, een enorme lijst van, uh, een enorme stapel doden tegen. Ja. Dus nou ja, goed, uh, dat is in ieder geval de, een van de, van de uh, geruchten die is bevestigd door de politie. Um, uh, vervolgens heeft de politie ook aangegeven dat ze nu uh, overwegen om de twee eigenaars van die club uh, te gaan uh, onderzoeken. Ja, want alles met vluchtwegen was het ook allemaal niet in orde? Nee, ze hadden dus inderdaad uh, één uh, uh, opening van uh, één deur, één uitgang van uh, ongeveer, nou ja, het staat hier beschreven dat die opening ongeveer zo groot is als vijf normale deuropeningen. En dat is voor een zaal met Zoveel honderden mensen binnen, natuurlijk niet heel erg, uh, niet heel erg ruim. Ja, dan is de brand ontstaan uh, tijdens het optreden van een band... die zou met vuur en vuurwerk aan de gang zijn geweest. O hoe is die bandleden vergaan? Ja, de, de meeste bandleden leven nog. Alleen de accordeoniste is omgekomen. De rest heeft het allemaal overleefd. De gitarist heeft gisteren zelfs een interview gegeven... aan een uh, lokaal radiostation hier... En hij vertelde dat ze, niet, uh, dat ze geen vuurwerk hebben gebruikt... maar een of ander apparaat om lichteffecten mee te maken. Een spoednik noemt hij dat. En daar zouden vonken van afgekomen zijn. Nou, en de gitarist vertelt verder... dat toen uh, de zanger heeft geprobeerd om, om dat vuur te doven... hij kreeg van de portier, een van de portiers, een brandblusser. Maar die brandblusser deed het niet. Uh, uh, vervolgens... Uh, is die brand heel snel verspreid? Zij konden wegkomen. Maar ja, nu zijn ze natuurlijk wel bang voor wraak. Gietarist vertelde dat ze al meerdere doodsbedreigingen hebben gekregen. Correspondent Mark Bessems, hij is op weg naar Santa Maria. Later vandaag op Radio 1 hoort u zijn verslag vanuit Zuid-Brazilië. Dan naar SNS Real. Want de bank en verzekeraar onderhandelt met een groep investeerders over de toekomst van de bank de bank laten weten. In scenario's om die bank overeind te houden is de verlieslatende vastgoedportefeuille het heikele punt en gaan aandeelhouders en obligatiehouders ook meebetalen. Maar er is nog altijd niet echt een oplossing en de tijd begint te dringen. Economie-redacteur André Meijndema. André, wat meldt de bank vandaag in hun persbericht? Ja, Dat ze dus in gesprek zijn, dat er ja. diverse scenario's gewerkt wordt door de, voor de hele bank, dus zowel voor de gezonde delen als SNS-Bank, ASN, Bankverzekeraar, Zwitser, Leven en Reaal, als ook voor het ongezonde vastgoeddeel. Want centraal staat met name dan die problematische en ook zwaar verlieslatende vastgoedportefeuille. SNS geeft aan dat de verliezen gaan oplopen in de toekomst. Dus met andere woorden wordt nog steeds verlies gemaakt, bloedt nog steeds en wordt eerder meer dan minder. Dus de vraag is die Vooral op tafel ligt met die investeerders, met de mensen rond de tafel is. Wat staat hen nog te wachten? Hangt af van de economie van vastgoedmarkten, van rente en dergelijke meer. Ze praten dus zoals gezegd met ook met private investeerders, binnen- en buitenlandse. Er schijnen stevige onderhandelingen te zijn over de prijs van delen en de kosten. Met name dan voor die badbank, waar die vastgoedportefeuille moet terechtkomen. En in het scenario met die private investeerders, schrijft SNS, is een omvangrijke emissie uitgifte van aandelen belangrijk. Met andere woorden, verwatering voor de aandeelhouders. En ook transactie met de houders van achtergestelde instrumenten. Dan moet je denken aan obligatiehouders. Met geweerde afstempelen. Ja. Maar er is dus belangstelling, dat was vorige week ook al wel duidelijk. Er wordt dus gepraat. Melden ze vandaag, dat is natuurlijk nog geen garantie. Hè? Lees je tussen de regels door dat ze wel verwachten eruit te komen? Ik denk dat ze wel goede hoop hebben, want ze praten met elkaar. Het schijnt naar wat we hier horen dat ze al geruime tijd met investeerders om de tafel zitten, zelfs al van voor de kerst. In ieder geval er is nog geen oplossing. Misschien heeft het alles te maken met die oplopende verlies bij de vastgoedportefeuille en de prijs die je moet betalen met elkaar voor alle delen van die bank. De overname van de bank ligt natuurlijk ook heel ingewikkeld. Het gaat hier over het overeind houden van een bank, een grote bank bank Met gezonde delen en dus die risicoportefeuille. En het is bovendien een systeembank eh, waar de staat geld in gestoken heeft. Dus het is niet zomaar een bedrijf dat je overneemt. Uh, het ligt een uh, stuk ingewikkelder. Ja, en dus heeft de staat en ook de Nederlandse bank wel een vinger in de pap. Hè? Ze zullen het niet onderling met de private investeerders kunnen regelen. Nee, ze bedenken ik een hele dikke vinger. Op, misschien wel twee handen in die hele pap zitten. Want ja. ze, ze moeten toestemming geven. Plus een verklaring van geen bezwaar afgeven door de Nederlandse bank aan overnemende partijen. Want je geeft niet zomaar een systeembank in handen van, uh, van anderen. Al helemaal niet als er ook nog een keer 850 miljoen euro aan staatsteun Inzit. Uh, en met consortie heeft bovendien de Nederlandse Bank en Ministerie van Financiën ook geen prettige ervaringen getuigd in het verleden met de overname rond Abrien Ambro. Er is nog geen sprake van paniek bij spaarders of rekeninghouders. Zoals destijds bij DSB of iSafe. Ook niet nodig. Dat is natuurlijk een garantie. Maar die geld en die spaarstomen worden natuurlijk wel nauwlettend in de gaten gehouden. Maar tot voor ons nek is er dus geen paniek op iets dergelijks. Nee, maar hoe zit dat bij de aandeelhouders? Want dat zal gevolgen voor ze hebben natuurlijk. Ja, nou, die gaan een beetje op en neer met alle geruchten die de markt opkomen. Ze openden vanmorgen het aandeel dan 2,5% hoger. Ze op dit moment op een plusje van 8, eh, ruim 8% op 84 cent. Het is natuurlijk een dubbeltjesfonds. Dus de koers gaat heel snel op en af. Maar in ieder geval de beleggers die vinden dit wel. Eh, dat is er een enigszins hoopvol teken dat de bank het gaat. Precies. Een beetje licht aan het eind van de tunnel. André je dankjewel. We hoorden dus al eerder vanochtend wat aarzelend, accelererend richting de Tarzan Bocht. Een groep blinde en zeer slechtziende doet het schier onmogelijke en rijdt snelle rondjes in een Ferrari op het circuit van Zandvoort. Geassisteerd uiteraard door professionele coureurs. Oh no. Nou, daar gaan ze. Monique is er vandoor. Ze is niet als enige weg, hè? Nee, Marcel is ook weg. Die ziet ook geen fluit? Jawel, die ziet er wel een beetje. Die ziet het uh, van ons het meeste, denk ik. Hoeveel procent? Is iets van 3-5 procent, zoiets. Maar, Dan ja. zeg ik niks. Wie bent u? Ik ben uh, Jaap van Lillieveld. En u staat erbij... Met hond en met stok. Ja. Kent u hen goed? Die ken ik goed. Waarom doen ze dit? Ja, toch een beetje de kick. Toch een beetje van, uh, wauw, hè? Once in a lifetime. Ja, dat is dat je een berg beklimt. Toch een prestatie leveren. Dingen die eigenlijk niet kunnen. Nee, inderdaad. En op zo'n circuit is het relatief veilig in die zin dat je geen tegenliggers hebt. En dan weet je ook dat je eigenlijk niet zoveel risico neemt. De harde realiteit is natuurlijk dat ze er geen fluit mee kunnen. Nee, nee, nee, dat niet. Maar dat is niet erg. Ik bedoel, uh, het is plezier wat je eraan beleeft. Ik denk niet dat je in de praktijk aan alles iets moet hebben de volgende dag. Dat uh, kan gewoon leuk zijn, zal ik maar zeggen. We rijden voorbij, hoor. Oh, hey. Dat zou ik met de ogen dicht best eng vinden, hoor. Ik oh. ook. Gaat u zo dadelijk ook nog, meneer? Als er nog brandstof in zit. Waarom wilt u het graag? De kick. En sowieso had ik eigenlijk helemaal geen beeld bij een Ferrari. Ik had hem nog nooit in het echt uh, aangeraakt, dus dan is het wel eens leuk... om eens van dichtbij te zien hoe dat uh, in elkaar zit. Aan te raken om van dichtbij te zien, ja, dat, ja, dat, dat is, is het, hè? He? Uh, precies, dat is, dat is dat voor is mij onvoorstelbaar. Ja. Als je hem eens even goed uh, gevoeld hebt, dan weet je van... oh ja, oké, okay, zo zit zo'n Ferrari in elkaar, zo ziet dat er dan uit. U draagt een zonnebril, ik zie uw ogen erdoorheen. Ja. Maar hoeveel ziet u? Ik zie eigenlijk alleen licht en donker. En ik zie je niet staan, ook al sta je heel dichtbij, zeg maar. Het is 30 centimeter. Ja, <laughs> ja precies, dus dat... Ja, nee... Ja. Dat zie ik dan niet. Dus dat rondje wordt zo dadelijk? Dat wordt gewoon een rondje, maar daar ga ik niet uh, iets meekrijgen van de omgeving. Maar het geluid, hè? Ja. Daar komt Frank. Het was echt gaaf. Ik zie pretogen. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, dat was super. Heeft u daar nou nog iets letterlijk van gezien? Ja, ik, uh, kon, uh, de bochten kon ik met wat waarschuwing kon ik ze zien. En die kon ik ook zelf insturen. Maar dat was wel echt op het laatste moment dat ik ze pas zie. En je weet niet hoe lang ze doorlopen, dus het is echt uh, best ingewikkeld. En verslavend? Uh, of zegt u: oké, okay, die kan ik ook weer afvinken. Ik kan hem afvinken. Ik vind het geweldig leuk om gedaan te hebben en dat het kan. Nu eerst een berg beklimmen. Ja. Of uit een vliegtuig springen. Dat heb ik ook al gedaan. En nu dus rijden op Zandvoort, circuit van Zandvoort, in een Ferrari, Blinden en sleer, zeer slechtzienden deden dat. En Louis Dekker zag weer hoe ze rondscheurden. Er gebeuren vaker vreemde dingen in Rusland, maar een rechtszaak tegen een dode horen we straks meer over. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB. John Bakker maar dan afnemende ochtendspits. Ja, dat sowieso, maar het is nog wel glad. En dan vooral de lokale wegen is het plaatselijk glad door opvriezing. Alles bij elkaar, nu nog zo'n 50 kilometer file. Eh, op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp de verbindingsweg naar de A5 richting Amsterdam afgesloten na een ongeluk. De langste file op dit moment op taal 12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Tussen Zoetermeer en knooppunt en Prins Klausplein 8 kilometer. En na een ongeluk op taal 50 van Os naar Eindhoven. Bij Nistelrode nog 2 kilometer, maar de rijstroken zijn weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. Na een vorstperiode, zoals net achter de rug, gaat het nog wel eens mis met dakgoten en daken. En daarom hebben wij, glad of niet, macro Robin Visser het dak opgestuurd. Ja, nou, ik ben van grote hoogte gekomen. Maar inmiddels sta ik weer met beide benen op de grond. Samen met uh, Dirk Nierop hebben we boven... Nou, het was wel, uh, het was wel nodig, hè? Het was wel uh, tijd dat er wat aan gebeuren ging, ja. Om een uh, beetje waterdichte situatie te creëren. Het was een mevrouw die kreeg een hele grote natte plek in de slaapkamer in het plafond. Behoorlijk, ja. ja. Dus uh, ja. nu uh, kan het langzaam gedrogen binnen. En dan kan, uh, kan er wat aan het plafond gedaan worden... Een, uh... Te repareren. Nou is het zo dat juist op deze dagen, hè, vanaf vandaag... dat de dakdekkers het ontzettend druk hebben. Alleen bij jullie in Beverwijk zijn al 500 meldingen binnengekomen. Hoe komt dat nou? Dat komt door de, door de, de situatie van de sneeuw die, die gaat smelten. En dat geeft, een, uh, ja, dat geeft in, in, in uh, combinatie met vorst, geeft dat dan, uh, vorst uh, water, uh, water dat bevriest en dat zet, uh, dat zet uit... En dat geeft scheurvorming vaak in de van oudere dakbedekking en dat soort dingen. En als het dan in één keer gaat dooien, dan geeft dat een extreme piek in, in lekkagemeldingen. Dus toen u het weerbericht van het weekend zag, toen wist u al hoe laat het uh, zou worden vandaag? Nee, is, wij wisten uh, zaterdag al uh, wat er uh, zondag en maandag ging uh, gebeuren. En u bent natuurlijk een echte redder in nood. Hè? Ik bedoel, de mensen zitten echt op u uh, te wachten, kan ik me voorstellen. De Me meeste mensen zijn over het algemeen zeer blij als we langskomen. Ja, in de... Behalve die mevrouw vanochtend die uh, nog eventjes in haar bedje is blijven liggen. Maar die was eventueel wel blij dat we langskwamen uh, ja. op, uh, op tijd zoals afgesproken. Dus uh, ja. dat was ook wel netjes. Nou, ik vond het leuk dat ik even mee mocht. Ik heb toch al heel wat opgestoken over bitumen en uh, andere middelen. Zo is dat. Heeft u nog een tip voor luisteraars die zelf ook zeggen van... nou, ik, ik, ik, ik, ik uh, vertrouw het ook niet? Uh... Als uw dak niet in orde is, moet u het uh, bedrijf bellen. Dan moet u piep bellen. Ja, zo is dat. Nou, Ik zou zeggen, doe de gasflessen ga en, de, en de branden op, er in de auto. opruimen en Dan ga ik met uh, naast de gespoed naar uh, Therese Zwartseplein. De naar volgende, de volgende club. Voor de volgende meld. Zet hem op vandaag. Oké, okay, dank je wel. Bedankt. Marco Visser was vanochtend op stap met dakdekker Dirk Nierop uit Beverwijk. Busje zit dicht. Een rechtszaak tegen een dode, dat kan, in Rusland. In Moskou begint het proces tegen de Russische advocaat Magnitsky... die in 2009 overleed in de gevangenis. En Magnitsky zat vast wegens belastingfraude. Correspondent in Rusland David-Jan Godfra. David-Jan, een proces tegen een overleden persoon, mm, hoe zit dat? Ja, daarvoor moeten we even terug in de tijd. Die, die Sergi Magnitsky werkte inderdaad als advocaat voor Hermitage Capital. Dat was een uh, Britse investeringsfonds uh, hier in, in Rusland. En dat werd ervan da uh, verdacht de belasting in Rusland te hebben ontdoken. Nou, die Magnitsky ontdekte tijdens de voorbereidingen... voor de verdediging van zijn cliënt... dat belastingambtenaren zelf geld verduisterden. En daarbij ging het echt niet om weinigen. Dat ging om zo'n 170 miljoen euro. Dat heeft hij uh, openbaar gemaakt... En dat had hij beter niet kunnen doen, want in november 2008 werd hij gearresteerd... omdat hij Heritage Capital geholpen zou hebben met belastingontduiken. En een jaar later, dus in november 2009, overleed hij in uh, voorlopige hechtenis... onder zeer uh, verdachte omstandigheden. Ja, en zoals het normaal gesproken gaat, werd na zijn overlijden die fraudezaak tegen hem ingetrokken. Maar in augustus vorig jaar gebeurde er iets heel geks de zaak tegen Magnitsky werd toch weer uit de laag gehaald... nadat het constitutionele hof van Rusland had bepaald... dat iemands dood niet automatisch betekent dat hij niet meer vervolgd kan worden. In november heeft zijn, zijn moeder nog geprobeerd voor een rechtbank... dat die zaak zou, zou worden ingetrokken, maar te vergeefs. En vandaar dus dat er vandaag een dode terecht staat. Bizar, maar wel degelijk mogelijk in, uh, in Rusland. Ja, Russische justitie zei het al, heeft die zaak dus weer opgestart. En dan zou ik denken, oh ja, want er is nog ergens geld te halen. Of zit er toch iets anders nog achter? Ja, het is, het is vooral een kwestie van gissen. Vooral omdat justitie zelf geen enkele verklaring heeft gegeven. En Je zou je kunnen bedenken dat de autoriteiten willen aangeven... van ga vooral niet op al te lange tenen staan hier in Rusland... We kunnen, want we kunnen je tot in je graf achtervolgen. Het zou ook iets te maken kunnen hebben... met een schadeclaim die de familie van Magnitsky heeft, uh, heeft ingediend... tegen de Russische staat vanwege zijn dood omdat hij in de gevangenis gemarteld zou zijn... en omdat hem, uh, ondanks dat hij ziek was, medische hulp zou, uh, zou zijn onthouden. Wellicht dat, uh, uh, dat die schadeclaim, uh, dat daar de bodem onder vandaan valt... als Magnitsky wordt veroordeeld. Maar eerlijk gezegd, we weten het niet. Nee. Heeft justitie ook laten weten wat er gebeurt... als Magnitsky schuldig wordt verklaard? Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Je kunt je, je kunt je toch moeilijk voorstellen dat ze een dode ja, uh, de gevangenis sturen... Of, of een boete laten betalen. En hij kan zichzelf ook helemaal niet verdedigen. Er zijn advocaten, de mensen die hem toen hij nog leefde verdedigd hebben... die hebben geweigerd om nu naar de rechtbank te komen. De rechtbank heeft vanochtend zojuist uh, advocaten aangewezen. Maar ja, het is volstrekt onduidelijk wat er, uh, wat er uh, gaat gebeuren. Vandaag is de eerste zitting... En we moeten nog zien hoe ver die zaak echt wordt doorgevoerd. En of het uiteindelijk echt tot een veroordeling komt. Maar ja, als deze zaak één ding aantoont... dan is het wel dat de Russische justitie een enorme lange arm heeft... die zelfs tot in je graf reikt als je de belangen van de gevestigde orde raakt. Nou, wat Jan gaat voor over het proces tegen de advocaat Magnitsky. Maar die is dus al overleden. Meteen een goede studiekeuze maken, dat is belangrijker dan ooit. Met alle veranderingen op komst in het hoger onderwijs. Dat is ook te merken op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daar kunnen aankomende studenten twee dagen proef studeren. En dit jaar is het aantal aanmeldingen hoger dan ooit. Hoi, kom je voor proefstuderen? Ja. ja. De aankomende studenten druppelen langzaam hal C van de Erasmus Universiteit binnen. En uh, welke studie kom je? Rechten kom voor komen. Rechten. En zij komen van allerlei verschillende studies proeven. Gezondheidswetenschappen. Econometrie. International Business Administration. Belangrijk hè, dat je denk ik goed kiest. Ja, dat is wel belangrijk, want als je fout kiest, dan uh, kan het je heel veel gaan kosten en tijd schelen. dat is ook de reden dat je inderdaad hier bent? Mm, nee, ja, het gedeelte denk ik onbewust misschien. Ja, zeker niet met de nieuwe baantregelen van de regering. Is gewoon, je moet zeker de juiste keuze maken, anders ga je betalen. Ik weet nog niet 100 zeker, maar ik hoop voor vandaag helemaal zeker te weten. Belangrijk hè, dat je die keuze, dat je een goede keuze maakt. Zeer belangrijk, anders kost je veel geld. Toestuderen houdt eigenlijk in een, zo goed als het kan, een, een beeld krijgen van uh, de opleiding, van jouw keuze. Zegt Gerard Hogendoorn, projectleider van deze dag. De leerlingen die hier komen, die hebben al een keuze gemaakt voor een bepaalde opleiding. Nog niet ingeschreven, maar wel een keuze gemaakt. En die gaan eens kijken hoe dat nu eigenlijk in de toekomst gaat bij die opleiding van hun keuze. Voor deze dag hebben ze meer aanmeldingen dan ooit. En dat komt volgens de universiteit niet alleen doordat de overheid allerlei maatregelen neemt. Het zou heel goed kunnen zijn dat ook uh, allerlei andere maatregelen die de universiteit in het algemeen nemen... om uh, het studeren in het eerste jaar wat strenger te maken, uh, dat die ook effect gaan hebben. Um, wij doen het ook onder het motto van... Um, uh, inschrijven is meedoen, is slagen. Dus het wordt allemaal iets strenger. Nou, les, las ik las een hier een heel mooi stukje in jullie, in jullie blaadje... over, over het, het proefstuderen. Uh, stu die geven een te rooskleurig beeld. Dat hebben we inderdaad al vaker gehoord. En bij proefstuderen zegt uh, hier iemand, de studentendecaan... Uh, krijg je de tofste hoogleraar die er rondloopt. Dus word je eigenlijk misschien ook een beetje voor de gek gehouden? Nou, eh, dat, dat, is, uh, dat is een uitspraak die hij heeft gedaan... Uh, bij wijze van, van grap. Um, maar dat is niet zo. Wij proberen echt, uh, en dat is, wij zouden echt in ons eigen vlees snijden... wanneer wij hier een te rooskleurig, een te glanzend beeld... een te positief beeld zouden schetsen van het studeren zoals het in het eerste jaar gaat. Want dan krijg je mensen bij je opleiding die hier in feite niet uh, thuishoren. En uh, dat is niet, niet goed voor ons. Dat is niet goed voor ons, dat is niet goed voor de uh, student... en dat is ook niet goed voor uh, de maatschappij in het algemeen... want dat kost ontzettend veel geld. Kan ik ergens mee me helpen? Je mag ik kopje thee alsjeblieft? Okay. Ja, ik hoop dat het een, een leuke dag wordt en dat ik gewoon heel veel leer over de opleiding zelf. Ja, ik verwacht dat het gewoon een uh, erg leerzame dag wordt. En ook leuk. Echt gewoon een leuke dag. Een beetje, ja, beetje proeven wat het is. Studeren in Rotterdam, de opleiding, de vakken en dat soort dingen. Proefstudenten proeven aan het proefstuderen in Rotterdam. Martijn van der Zanden maakte de reportage. Zeven jaar al ligt de Israëlische oud-premier Ariel Sharon in coma na nou, een zware beroerte in 2006. Maar er zijn tekenen van hersenactiviteit. Volgens Israëlische en Amerikaanse onderzoekers reageert hij op externe prikkels, het zien van een foto van familie of zijn stem van zijn zoon Gilad. Die vertelde daar al over in 2011. When he's awake, he looks at me. He moves fingers when I ask him to. And for me, it's a big deal. It's... Do you think he can hear you? Yeah, I think so. Yeah. Hmm. Ik ga erover praten met Steven Laruis, hoogleraar neuro neurologie in Luik... en directeur van de Coma Science Group. Laruis, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe bijzonder is dat na bijna zeven jaar dan nog weer zo hersenactiviteit waarnemen? Wel, zoals we net hoorden, de familie uh, had al de indruk dat er... Uh meer was, hè, dat, uh, dat hij met de ogen volgt, dat hij soms uh, op hun vragen een antwoord geeft en uh, dan is de diagnose dus na zijn coma, waarin een periode vegetatief is geweest, dus zeggen niet responsief, waar alle bewegingen reflexen waren, uh, dan uh, spreek je over een minimaal bewuste toestand. Hè? Als je uh, dat soort bewegingen ziet die niet als reflexen zijn te beschouwen, volgen met de ogen, antwoorden op uh, simpele vragen. Maar dat is niet altijd makkelijk en dus is het goed dan van met die objectieve testen die uh, scans die nu zijn gebeurd, uh, dat te bevestigen. Hm. Maar gebeurt dat wel vaker na zo'n periode van vegetatief, zoals u noemt, dat, dat er dan toch weer verbetering in zit? Wel, we moeten natuurlijk voorzichtig zijn. Uh, wat bedoel je met verbetering? Dus ja. we zijn nu zeven hmm. jaar later. Uh ik denk dat dit bevestigt dat hij niet volledig onbewust is. Uh, dat hij dus uh, ja, subjectieve ervaringen heeft. Uh, maar wat hij precies denkt en ervaart, dat blijft heel erg moeilijk. Omdat we per definitie niet met dat soort patiënten kunnen communiceren. Maar dat betekent dus niet dat dit een teken zou zijn dat hij volledig gaat herstellen. Nee, betekent dat dat ze het toch gaan proberen? Dat ze hem toch meer externe prikkels zullen gaan geven? Wel, Ik denk het is heel belangrijk om het verschil te maken tussen niet-responsief en minimaal-responsief. Omdat bijvoorbeeld ons onderzoek hier in Luik heeft aangetoond dat dit soort patiënten pijn ervaren. En zoals u net zei, is het ook zo dat op grote groepen patiënten de prognose beter is. Maar... We moeten heel duidelijk zijn, dit is geen garantie op een verder herstel en op een uh, communicatie verbaal of niet verbaal. Nee, geen garantie. Uiteraard niet. Maar zou het wel kunnen? Zou verder herstel nog wel kunnen? Ja, dat is heel moeilijk. Uh, we hebben daar eigenlijk in de tijd geen scherpe grens waar we kunnen zeggen, als je nu niks ziet, dan ga je het nooit meer zien. Uh, bij dat soort patiënten, minimaal bewuste patiënten, na in dit geval een hersenbloeding, uh, kan het soms nog jaren na die coma uh, tot een zekere verbetering leiden. Maar eigenlijk weten we daar nog onvoldoende over. Het is... Heel uitzonderlijk, maar het is niet meer zwart-wit uh, en dat maakt het heel moeilijk. Maar is het, is het uit te sluiten dat hij ooit nog weer uit bed opstaat? Ik denk dat die kans heel gering is. Dit voor mij toont aan dat hij een zekere vorm van bewustzijn heeft. Dat is belangrijk, zoals net gezegd, moet hij... Uh, ja adequaat behandeld worden voor pijn. Moet inderdaad, zoals u zei, de revalidatie daar ook op aangepast worden. Uh, maar ik denk dat we zeker de voeten op de grond moeten houden. En uh, ja, dat is de hele moeilijkheid, dat we daar uh, niet met zekerheden werken. Uh, er bestaat een kleine kans dat dat nog verder vooruit kan gaan. Uh, maar, zoals gezegd, ja. is het op dit moment onduidelijk uh, waarom sommige van die patiënten uh, zo lang na hun ongeval nog een zekere verbetering tonen en anderen niet. Daar nee, is nog veel onderzoek nodig. Steven Larijs, hoogleraar neurologie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank u wel. En een goede morgen. Half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal. De Caro neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Karel-Johan de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Uh, wij hebben het uh, met minister Stef Blok van Wonen. Die is bij ons te gast. Uh, hij bezoekt vandaag een wijk in Zwolle... om daar over de leefbaarheid van uh, wijken te praten. Maar uiteraard hebben we het ook even over de kritiek op het kabinet... van FNV-voorman Ton Heerts. En vandaag trekken Kamerleden naar Brussel... om te praten over de problemen met de Vira. Nou, daar hadden jullie het ook al over vanochtend. Maar uh, dat die Kamerleden zo hoog van de toren blazen en zo boos zijn... is een beetje hypocriet. Zegt een vervoerseconoom zo meteen bij ons. Hoort u allemaal in Karo. Goedemorgen Nederland na het nieuws van half tien met Jan van de Putten. Radio 1. Het NOS Journaal. Bank en verzekeraar SNS Reaal onderhandelt met een groep private investeerders. Als het lukt, worden er veel nieuwe aandelen uitgegeven. En verder onderzoekt SNS of de verliesgevende vastgoedtak kan worden afgestoten. Nederlandse en Belgische parlementsleden hoorden het net krijgen vandaag in Brussel uitleg over de problemen met de Vira In een gezamenlijke hoorzitting hopen ze erachter te komen wat de grootste problemen zijn rond die hoge snelheidstrein. En ze praten onder meer met de Nederlandse en de Belgische spoorwegen. Bezitters van auto's die populair zijn bij dieven gaan waarschijnlijk meer verzekeringspremie betalen. Dat verwachten de Stichting Voertuigcriminaliteit en het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. De Duitsers en de Britten werken al met risicoafhankelijke premies. Auto's die relatief het meest worden gestolen zijn de Honda CRV, de BMW X5 en de VW Sirocco. En China overweegt het verbod op spelcomputers op te heffen. Volgens de staatskrant China Daily wordt daarover op hoog niveau overlegd. In 2000 besloten de Chinese autoriteit om spelcomputers... van bijvoorbeeld Nintendo en Sony in de band te doen. Want ze zouden schadelijk zijn voor de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie in het hele land. Met uitzondering van het westen... zijn de lokale wegen nog plaatselijk glad door opvriezing. Alles bij elkaar, nog 25 kilometer file. Met vrij veel vertraging nog op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij knooppunt Amstel, 7 kilometer. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen is bij knooppunt Raasdorp... de verbindingsweg naar de A5 richting Amsterdam afgesloten. De oorzaak is een ongeluk. En ook nog langzaam rijden op de A28 van Zwolle naar Utrecht... bij Leusden, 6 kilometer.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 Minister Stef Blok van Wonen op bezoek bij Woningcorporatie. Politieke woede om de Vira is een beetje hypocriet. Stemmen tellen na verkiezingen wordt stukken eenvoudiger. En het ochtenduur van Hans Beum. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Sander Bartling is vanochtend in Gennep... waar het grootste zonnepanelenpark van Nederland moet gaan verrijzen. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. Of reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl Wat kunnen woningcorporaties doen om de leefbaarheid in wijken te vergroten? Nou, daarover praat minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst vandaag in Zwolle. En hij bezoekt uh, daar de wijk Kamperpoort. Goedemorgen minister Blok. Goedemorgen. Voordat we over die woningcorporaties gaan praten. Uh, u heeft vast in de auto al wel de Volkskrant gelezen. Um, daarin zegt Tom Heerts van de FNV dat het kabinet het overleg met de vakbeweging frustreert. Het kabinet laat een sluipmoordenaar los op onze verzorgingstaat. Wat dacht u toen u dat las? Ik heb vorige week nog met leden van de vakbeweging gesproken. De collega's van Tom Heerts en toen hebben we elkaar niet aangesproken over sluipmoord. Dus dat overleg wil ik gewoon voortzetten. Dus u bent een beetje verbaasd door dit verhaal? Nou, ach, ja, zo in het uh, verkeer tussen regering en vakbeweging. Uh, kan er wel eens een, een scherp woord vallen. Maar nogmaals, vorige week hebben we nog geen goede sfeer om de tafel gezeten. Ja, dus uh, het klinkt niet alsof u erg geraakt bent hierdoor. Nee hoor. Nee. Nee, we maar blijven toch, in overleg. Maar Heert zegt wel dat u de afspraken schendt omdat u het hypotheekbeleid uh, niet wilt aanpassen. Hij zegt, daarover was overleg toegezegd. En op deze manier komen bouwvakkers niet meer aan het werk. Herstel van vertrouwen is ver te zoeken. Heeft, uh, heeft plaatsgevonden. Um, de eerste kamer heeft mij gevraagd om de consequenties in uh, kaart te brengen van uh, bijvoorbeeld uh, langere looptijden dan 30 jaar ja. of uh, niet volledig aflossen. Maar ja, dat is de eerste aflossen. kamer. Het gaat nu even om de vakbeweging. Ja, de, de, de vakbeweging heeft mij eerlijk gezegd niet gevraagd om iets anders te gaan doen met uh, de hypotheekrente. Dat was de Eerste Kamer en daar heb ik vrijdag een, een, een heeft waarin Ik laat zien dat als ze dat zou doen, dat dat uh, veel geld kost. Ja. En dat geld heb ik op dit moment niet. Nee, maar uh, dit, nogmaals, dit gaat naar de Eerste Kamer. De vakbeweging verwacht van u dat u in overleg gaat met ze. Nou, dat overleg uh, heeft plaatsgevonden. Dat zal ook voortgezet worden. Um, maar deze vraag kwam echt van de Eerste Kamer, niet van de Nee. Maar wat is dit nou? Een beetje spierballentaal van meneer Heerts? Nou, kijk, meneer Heerts heeft, uh, heeft haast. Uh, uh, ik overigens ook, het kabinet ook. Nou. Want uh, de, ja, Nederland staat voor ernstige problemen. En uh, ja, meneer Heerts wil een aantal wensen van zijn kant verpliegeerd uh, zien. En, uh, daarover zijn we in overleg... Nou, niet, maar niet volgens hem. Nou ja, nogmaals, dat, dat, dat kan niet kloppen. Want ik heb ik weliswaar niet met hem, maar wel met andere bestuurders van FNV overlegd.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 Nee, maar u herkent zich dus ook net als uw collega, meneer Asscher, niet in het beeld, dat uh, meneer Heert schetst van het kabinet. Nee, het is wat scherp aangezet, maar huh. zo gaat dat op. Goed, terug naar Zwolle. U bent uh, nu uh, daar naartoe onderweg. U gaat daar praten over de rol van woningcorporaties in de wijk. Ja. Um, verdient de directeur van de woningcorporatie met wie u gaat praten, meer of minder dan u? Idee? Heeft u het opgezocht? Nee, daar vraag ik het aan u. Ja. Ja, nou, kijk, ik heb daar geen persoonlijke jaloezie over. Maar ik vind wel dat mensen die in de publieke dienst werken. Dus dat geldt zeker voor directeur van woningcorporaties. Uiteindelijk niet meer moeten verdienen dan een minister. Niet omdat ik jaloers op ze zou zijn. Maar we werken allemaal met gemeenschapsgeld. En dan ga je zuinig mee op. Ja, ik vraag dat namelijk niet voor niets natuurlijk. Want over de salarissen van directeuren. En de uitgaven van woningcorporaties. Is veel gedoe. Hè? Een paar weken geleden concludeerde de commissie Hoekstra nog. dat het toe op woningcorporaties faalt en die commissie werd ingesteld om Vestia en andere affaires rond woningcorporaties te onderzoeken. Ook uw ministerie schiet tekort kwam daaruit. Ja. Het rapport van Oepsa kraakt een aantal harde noten. Dat heeft betrekking op mijn ministerie. Dat ga ik dus ook aanpakken. Daar zal ik over de Kamer over berichten. Maar dat slaat ook de corporaties zelf. En op het waarborgfonds dat dan weer garanties geeft aan die corporaties. In het geakkoord hebben we al een aantal maatregelen afgesproken. Omdat we natuurlijk al eerder geluiden hadden dat het niet goed ging. Bijvoorbeeld dat corporaties echt terug moeten naar hun kerntaaksociaal... Huisvesting, dus, dus geen fratsen meer met speculeren en met ingewikkelde producten. Um, geen huizen bouwen um, in de koopsector ja. waar, waar gewone bouwers ook actief zijn. Hein, en niet meer zes ton op je zakelijke creditcard uitgeven. Uh, en dat al helemaal niet. Nee. Maar wat gaat u doen om dat toezicht te verbeteren? Want uh, ja, het verwijt ging ook uw kant op, hè? uw ministerie. U wijst nu Korten. naar de woningcorporaties zelf. Maar wat gaat u doen om dat toezicht te verbeteren? Ik kom... Um, voor de zomer met een wetsvoorstel naar uh, de Kamer, waarin ik aangeef hoe ik dat toezicht vanuit het ministerie ga verbeteren um, en hoe ik ook die taken van de woningcorporatie in ga perken zodat ze zich uh, echt gaan richten op sociale huisvesting. Dus ja. aan beide kanten, het ministerie en de woningcorporatie, moeten in zaken aangescherpt. Dus u werkt eraan, maar echt concreet kunt u nog niet zeggen wat er gaat gebeuren. U kunt van mij ook verwachten dat ik dat zorgvuldig doe. Uh, dat ik dat ook in overleg met de Kamer doe. Dus uh, die voorstellen komen snel, maar worden wel goed uitgewerkt. Ik ben bijvoorbeeld ook in overleg met de gemeente... Uh, waarvoor we een uh, uh, scherpe toezichthoudende rol willen... over de manier waarop zij dat in gaan vullen. En ook daarvoor moet ik echt even de tijd hebben. Goed. Zullen we het gaan hebben over leefbaarheid in de wijken, eindelijk? Prima. <laughs> Welke kansen ziet u om die te verbeteren? Ik was... Uh, Zaterdag in Rotterdam, daar was een, een dag eh, georganiseerd met bewoners van Rotterdam-Zuid. En wat die me eigenlijk vertelde was, was dat het voor hen heel belangrijk is dat het veilig is op straat. Hè, politie. Eh, dat het onderwijs goed is. Dat mensen een baan kunnen vinden. Eh, en dat het, dat het eh, schoon, eh, schoon en heel is in je leefomgeving. Ja, dat is waar ja, we dit... naartoe willen. Maar wat moeten woningcorporaties doen om dat te gaan bewerkstelligen? De woningcorporaties gaan natuurlijk over het, uh, het laatste deel, dus die moeten mm -hmm. hun eigen uh, bezit goed onderhouden. Um, die, die, die kunnen uh, daar natuurlijk voor zorgen door geld te besteden juist aan die sociale huisvesting en niet aan, aan speculeren op de beurs of andere rare dingen. Mm -hmm. Daar is het geld niet voor. Uh, die kunnen dat doen door bijvoorbeeld een huismeester in een complex uh, uh, uh, actief te laten zijn, die bewoners ook kan aanspreken. Uh, kortom, door hun kerntaak goed te doen ja. en geen geld uit te geven aan allerlei andere uh, zaken. Nee. Hoe ervoor u... zorgen dat die, wonen, uh, die wijken woonbaar blijven. Nee. Hoe kijkt u dan aan tegen het plan van een, uh, een Amsterdamse wethouder van uw partij, overigens om het aantal huurwoningen te halveren om zo kapitaalkrachtiger inwoners naar de stad te lokken? Uh, je kunt je dan afvragen, waar moeten de mensen met een sociale huurwoning nou wonen? Een gemeentebestuur is zelf bij uitstek eh, degene die in een stad, of dat nou Amsterdam is, of in Zwolle, eh, moet bepalen hoe zij willen dat eh, er gewoond kan worden. of een sociale huur, hoeveel koop. Eh, dat is ook een reden waarom we in het regeerakkoord gezegd hebben, we willen dat die gemeenten een grotere rol krijgen bij die corporaties. Dus Amsterdam moet zelf beslissen hoe ze dat doen. Dat moeten ze zelf maar weten. Ja. Ja. Waar wij landelijk over gaan, is dat ze in de wet echt afbakenen. Uw geld, beste woningcorporatie, geeft u in de toekomst echt alleen nog maar aan aan sociale huisvesting. Wat heeft u eigenlijk te bieden aan de coöperaties op dit moment? Helderheid. Want er is ontzettend veel misgegaan. De goede niet te nagesproken. Er wordt natuurlijk ook gewoon hard gewerkt door nette corporatiemedewerkers. Maar er zijn zoveel eh, dingen misgegaan. Mm -hmm. of, ofwel. Eh, omdat er eh, geld eh, risicovol werd uitgegeven. Bijvoorbeeld aan projectontwikkeling, koopwoningen waar corporaties niet voor zijn. Eh, Zo'n schip in Rotterdam. Eh, er zijn te hoge salarissen betaald. Eh, administratiekosten zijn vaak te hoog. Hè, bureaucratie. Ja. Nogmaals, er veel wordt corporaties. Bij het leven. Nou. Dat zijn niet woorden, maar veel corporaties doen hun werk goed. Maar er is zoveel misgegaan dat dat ook echt wel aangeeft. En dat lees je ook in zo'n rapport van, van Hoekstra. Mm -hmm. Dat er veel scherper grens getrokken moet worden ja. tussen waar corporaties... Oké, okay, dat, dat uit. hadden we geconstateerd. U gaat daar strakker op toezien. Maar wat heeft u te bieden, nogmaals? Helderheid. Helderheid. Ja, er, er is veel te veel geld dat wat bestemd is voor... Uh, het huisvesten van mensen met een kleine beurs is, is gegaan naar nou, al die projecten die ik noem, die iedereen ook in de krant kan lezen, naar inefficiënt werken. Uh, dat kan ik niet accepteren. Dat is belastinggeld. Dat moet besteed worden aan waar het voor bestemd is. Ja. Dus dat moet op de goede plaats wegvallen. Helderheid, die gaat u vandaag ook in Zwolle geven. Ik ga natuurlijk ook luisteren naar, uh, naar bewoners, uh, naar de mensen van de corporatie. Uh, en uh, dat ga ik uh, natuurlijk ook doen uh, door van mijn kant te laten blijken welke kant ik op wil. Oké, okay. en zo gaat u het hele land door trouwens, tot slot? Naast Holle ga ik nog naar uh, Winschoten en Belcel, dus niet nou. het hele land, maar toch wel een groot deel. Oké, okay. dank u wel Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De pier van Scheveningen is te koop. Ook veel andere Europese badplaatsen hebben zo'n pier. En wanneer en waar is dat idee van die horizontale uitkijktorens in zee eigenlijk ontstaan? Paul Kiewiet, directeur van het museum in Scheveningen, kent die geschiedenis. De pier als badplaatsfenomeen is komen overwaai uit Engeland... En daar vond je aan het begin van de 18e eeuw al uh, pierconstructies. En zolang de Engelse badplaatsen, denk dan bijvoorbeeld aan Brighton, hè, Blackpool... zolang die geen haven hadden of een spoorwegverbinding uh, met het binnenland... werden Engelse badgasten bijvoorbeeld per boot vanuit Londen naar zo'n pier gebracht. Dus die pier diende dan tegelijk als een aanlegstijger. En later kreeg zo'n pier dan meer het karakter van een attractie, hè, als horizontale variant van een uitzichttoren, waarop je natuurlijk eerder kon flaneren. Uh, in Engeland had je rond 1850 al meer dan 50 van uh, deze pleasure piers. Daarna is dat fenomeen overgewaaid naar het vasteland van Europa. Uh, de eerste pier op het Europese vasteland... Die is gebouwd in België, in Blankenbergen, in 1894 al. En het is ook die pier die qua constructiemodel heeft gestaan voor de Scheveningse pier uit 1901. He, eigenlijk de voorloper van de huidige pier. Als u een vraag heeft bij het nieuws, dan kunt u ons mailen naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Gennep. Sander Bartling. Als ik door mijn oogharen kijk, kan ik het wel visualiseren. En gigantische zilveren schaal die schittert in de zon. Als je je ogen dan iets verder open doet... dan zie je dat het allemaal afzonderlijke zonnepanelen zijn. 80.000 in totaal. Het grootste zonnepark van Nederland. En dat allemaal op een nu nog braakliggend industrieterreintje. Ergens in een uithoek van Nederland. Hoe gaat u dat voor elkaar krijgen, meneer Brouwers? Wij hopen dit voor elkaar te krijgen... door uh, inwoners en bedrijven in de gemeente Gennep... Uh, mee te krijgen in een energiecoöperatie die gaan investeren om hier een, een zonnepark voor elkaar te krijgen. Dat zegt Luc Brouwers, raadslid van de PvdA in de gemeente Gennep. Hij staat hier naast me samen met Janine van Hulstein van de VVD. Um, dit is een plan van u samen. U gaat geen subsidie vragen, hoor ik. U begint met een coöperatie waar de leden belangrijk zijn. Hoe denkt u burgers zo gek te krijgen om te gaan investeren in zonne-energie... nu, in tijden van crisis? Uh, wij denken een concurrerende prijs aan te kunnen bieden voor de stroom... Dus we kunnen ongeveer 5 cent goedkoper leveren dan de energiemaatschappijen. Plus wij leveren een, ze, zijn, ze worden aandeelhouder van een coöperatie waar ook een winstoogmerk op zit. En dus we eventueel op termijn winst uitgekeerd kunnen krijgen. Okay, de som is eenvoudig. Hè? U heeft me voorgerekend. 80.000 zonnepanelen komen hier. Die leveren energie voor ongeveer 5500 huishoudens. De kosten zijn 30 miljoen euro om het park te bouwen. Break-even point over 10 jaar. Vanaf dat moment is de stroom min of meer gratis, exclusief uh, onderhoud. Sanine van Hulstein, er is alleen één probleem: het kabinet. Ja, ons zit eigenlijk nog even de energiebelasting in de weg. Wat nu een regel is: als je zelf pro stroom produceert, moet je daar energiebelasting over afdragen. En daarna, uh, dat vinden wij eigenlijk niet veel. Vergelijk het met een komkommer die je in je moestuin teelt. Als je hem op je bord wil leggen moet je ook niet eerst omzetbelasting afdragen. We gebruiken die energie namelijk zelf. En het zou ons een lief ding zijn als we in Den Haag het voor elkaar zouden krijgen. Als de energiebelasting uh, omzeilt of opgeven zou kunnen worden voor dit soort initiatieven. Ja, maar als u een coöperatie opricht dan valt u toch onder een ander belastingtarief. Nee, ja, dat is een discussiepunt. De, het kabinet heeft een regeling gemaakt dat je in de eerste schijf als particulier initiatief korting kunt krijgen op je inkomstenbelasting. Maar wij hebben het hier over een grote corporatie en dan vallen hele andere belastingregels hier ten deel en daar uh, moet nog een oplossing voor gezocht worden. Oké, okay, dat is een interessante situatie. Ik sta hier met de VVD en PVDA. Dat is ook uh, de, de samenstelling van het kabinet. Um, um, maar vooralsnog, heeft u daar een grote kluif aan? Ik, ik denk dat u even met uw, met uw partijleden moet gaan praten meneer Brouwers. Wij zijn inmiddels in gesprek met uh, een aantal Kamerleden. Wij hebben voor de Partij van de Arbeid hebben we contact met uh, Jan Vos, voor, woordvoerder Economische Zaken. Uh, we hebben de notitie inmiddels liggen bij diverse ministers. Minister Dijsselbloem, minister Kamp. En uh, ze hebben ons beloofd dat er voor het einde de, van dit jaar uh, oplossingen zijn. Er komen oplossingen om, als je een corporatie opricht, minder energiebelasting te kunnen betalen. Ja, met name het uh, decentraal uh, opwekken van duurzame energie is een hot item in dit kabinet. En men is aan het werken aan een oplossing. Alleen de fine-tuning is nog uh, gaande. Oké, okay. nou mevrouw Van Heelsteijn, inmiddels heeft de hele gemeenteraad het voorstel omarmd. 18 februari vergadert de raad hier over het plan. Wanneer ligt dat zonnepark er dan? Ik mag hopen dat wij begin 2014 de stekker aan het openbare elektriciteitsnet kunnen aansluiten. En dan ligt hier in plaats van een braakliggend industrieterreinje een prachtige zilverschitterende zonneweide. Dank u wel. Vanaf een braakliggend industrieterrein op een maandag in januari was dat Sander Barteling. Straks Polen verdeeld en boos over een documentaire over de vliegramp van drie jaar geleden. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 2002. Voor ons gehaald, ik kan jemferen, maar ze gaan verstaan waar een braak ook eigenlijk is. Geen idee wat ze zei, maar het was in ieder geval de stem van de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren. Zij overleed op deze dag in 2002. Rita Verschuur was behalve haar vertaalster ook een hele goede vriendin van deze Zweedse Annie M.G. Smit. Zij was een onvoorstelbaar uh, goed schrijfster, maar eerlijk gezegd, ze was nog meer mens. En dat vind ik voor schrijven heel belangrijk. Want heel veel schrijvers worden vooral schrijver. Maar bij haar was het menselijke aspect, het moederlijke, de liefde voor kinderen. Eh, dat stond voorop. En dat idee met roem en zo, dat interesseerde er eigenlijk helemaal niks. Maar dat is op haar pad gekomen. En dan was ze een. Uiterst humoristisch, uh, relativerend iemand met een enorm gevoel voor essentie. Dus als er werkelijk iets was, een, hey, je zat met een probleem, nou, dan, dan was ze 100% uh, dook ze de diepte in. Zij had een galsteen en moest geopereerd worden. En nou ja, die galsteen werd dus verwijderd. Maar wat doet Astrid dan? Die gaat dan in het ziekenhuis een gedicht schrijven. Vaarwel mijn snoede galsteen. En die galsteen die krijgt ze dan mee naar huis. En die uh, laat ze dan in de zee zakken bij haar zomerhuis. Dan is die weg. Nou zoiets, dat vind ik gewoon hele grappige dingetjes van iemand die je overal... Iets positiefs uithaalt. He, en bij de opening van een tentoonstelling, de zoveelste tentoonstelling van haar werk, waar allemaal van die chique heren staan met, met plichtmatige uh, toespraken, uh, daar, nou ja, daar had ze natuurlijk vreselijk het land aan. Maar uh, op een keer, ik was daar toevallig bij, daar stond weer zo'n heer te praten met een pro en zij moest een lintje doorknippen. En die meneer had een schitterende stropdas aan. En Astrid kreeg die schaar in haar handen. Nou, ja... Je voelt het al aankomen. Wat doet Astrid? Ze pakt die stropdas van die meneer, trekt hem naar voren, doet de schaar eromheen... en stoot allerlei angstaanjagende geluiden uit. Uh, maar dan laat ze toch keurig de stropdas wel hangen en knipt het lintje door. Maar nou ja, zulke soort dingen... <laughs> Ik mis haar heel erg, maar kijk, ik heb natuurlijk wel haar boeken. En, en dat is heel heerlijk om daar uh, geregeld weer in te kunnen lezen. Uh, je hebt je herinneringen en vooral, nou ja, dat is het, het, het geluk als je schrijver bent, dat je zoveel na kunt laten hè, en de mensen iets kunt geven voor de toekomst. En die boeken die zijn nog steeds even populair als altijd. Rita Verschuur, vertaalster en een goede vriendin... van de Zweedse kinderboekenschrijfster Astrid Lingeren, die overleed op deze dag in 2002. met Stronger Than Me om 7 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Bijna drie jaar nadat de Poolse president Lech Kaczynski... bij een vliegtuigcrash in Rusland omkwam... heeft National Geographic Channel in Polen... een reconstructie van de ramp uitgezonden. Aanhangers van de verongelukte president zijn teleurgesteld. Correspondent Michiel van Blommestijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, even het geheugen opfrissen. Wat gebeurde er ook alweer bij die crash? Nou, op 10 april 2010 uh, crashte er bij de Russische stadsmoleng een pools toestel. Uh, dat, in dat toestel zaten 96 mensen en die zijn allemaal omgekomen en daaronder ook de president uh, Les Kaczynski. Ja. Um, en vervolgens er, uh, nou, er zijn natuurlijk allemaal onderzoeken naar uh, geweest. Uh, en het officiële Russische onderzoek uh, naar de crash stelde dat de piloten al, allerlei fouten hadden gemaakt en dat ze onder directe druk zijn gezet door, dan door de president dan wel uh, de bevel hebben van, van de luchtmacht die ook aan boord was. Ja. En daar denkt men in Polen heel anders over. In Polen, nou heel anders zou ik niet willen zeggen. Uh, de, de fouten worden onderkend door de piloten, dat ze, dat ze te laat uh, uh, de, de terugkeer zouden hebben ge, uh, ingezet. Alleen het verschil is dat de Polen ook... Uh, uh, willen zien dat, uh, dat er uh, verantwoordelijkheid wordt gelegd... bij de luchtverkeersleiding, waar ook fouten zijn. Bij de Russische luchtverkeersleiding? Precies, want ja. dat vliegveld zou ook niet uh, goed voorbereid zijn... op een dergelijke vlucht en niet goed zijn uitgerust. De ja. vlucht. Nou, ze gisteravond het, uh, het Poolse National Geographic Channel... een reconstructie dus uit uh, uh, van die ja. crash. Zal daar nog wat nieuws in? Nee, niet echt. Het, uh, ze houden zich vooral een beetje aan de Poolse kant. Dus um, heel veel nadruk wordt gelegd op uh, de... Uh, op het Poolse onderzoek eigenlijk. Um, ze zijn heel voorzichtig uh, in het voren uh, uh, halen van de verschillen tussen die twee onderzoeken. Zo hebben ze het over dat uh, nou, er was wel druk op de piloten, maar dat was indirecte druk. Het was niet zo dat, uh, dat er een generaal in de cockpit stond of zo. Mm -hmm. uh, hooguit was er een, uh, een uh, diplomatenchef even in de cockpit, in de cockpit, in de cockpit, in de cockpit geweest. Ja. maar uh, het was niet alsof ze uh, direct een bevel kregen... of wat dan ook, dat ze zouden moeten landen. Nee. Oké, okay, weinig nieuws dus uit die documentaire... maar toch de aanhangers van de overleden president, Lech Kaczynski... en zijn tweelingbroer trouwens ook, Jaroslav... die nu uh, oppositieleider is in Polen... die hebben geen goed woord over voor die, voor die documentaire. Waarom dan niet? Ja, dat klopt. Nou, niemand kan het goed doen wat dat betreft. Uh, je moet je voorstellen, de uh, partij van Kaczynski... Uh, van Jaroslav Kaczynski nu dus... Die, uh, is vooral van de theorie dat er een aanslag is gepleegd. En, uh, nou, daar gaat die documentaire eigenlijk niet op in. In het begin wordt er iets gezegd over van ja, er zijn uh, complottheorieën. Maar verder wordt er niks gezegd over wat zij dan, wat zij dan uh, menen. Dus dat er explosies zijn geweest, et cetera. Sterker nog wordt in de documentaire ontkend dat er überhaupt explosieven zijn gevonden. Terwijl dat een van de sterkpunten is die, de, uh, die Kaczynski en zijn aanhangers naar voren brengen ja. de hele tijd. Oké, okay, we moeten het hierbij laten, Michiel. Dank je wel. Um, dat ging over de uh, drie jaar later nadat de Poolse president... Lech Kaczynski bij een vliegtuigcrash in Rusland omkwam... ...is nu dus een documentaire uh, vanuitgezonden... ...bij het Poolse National Geographic Channel. En daar lopen de meningen nogal over uiteen. Wij gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u terug met de Tweede Kamerleden... ...die vandaag in Brussel zijn om te overleggen met hun Belgische collega's... ...over de problemen met die uh, hoge snelheidslijn, de Vira. Maar hun woede is een beetje hypocriet. Want ja, diezelfde Tweede Kamerleden heeft de NS toch vooral... Uh, hebben, die, hebben de NS toch vooral aangespoord om door te gaan met de Vira. En we gaan het hebben over stemmen tellen na verkiezingen. Dat wordt stukken eenvoudiger. En natuurlijk het ochtendmuur van Hans Beum. Na het nieuws van 10 uur. Tot zo. KRO. U maakt zich zorgen, maar u weet eigenlijk ook niet wat er precies gaat gebeuren. Nee, en dat is waar u zich eigenlijk zorgen over maakt. Ja, exact. Precies de zorgen, ja, ja. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Lens Armstrong is na zijn bekentenis weer geloofwaardig. Dat is de stelling. Die man die liegt als hij ademhaalt, Dus dat kan hij nooit meer goed breien, dat is één. Hij heeft de boel belazerd, Hij heeft mijnheid gepleegd. Maar ik vind dat uh, Lens Armstrong nu met de rest moet laten. Als ik dit hele verhaal wil, dan groei ik ervan.